9 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Straks in het NOS Radio 1-journaal nieuws over Srebrenica. Is het dorp nou corrupt of niet? En wat moet er dan aan gedaan worden? Eerst het nieuws op een rijtje in het NOS-journaal met Dorot Megens. In Egypte zijn doden gevallen bij de kazerne waar ex-president Morsi vermoedelijk wordt vastgehouden. Daarbij zouden vijf demonstranten en een militair zijn omgekomen en veertig militairen gewond zijn geraakt. De verhalen over wat er is gebeurd lopen nogal uiteen, zegt correspondent Sander van Hoorn. De moslimbroederschap die zegt dat het leger het vuur opende tijdens het ochtendgebed rond een uur of vier, vijf vanmorgen. Uh, het leger zegt dat uh, ze werden aangevallen daarin dat ze toen het vuur geopend hebben. Volgens de moslimbroederschap heeft het leger 34 aanhangers van Mossi doodgeschoten. Woordvoerder zegt dat de mossi aanhangers alleen maar hebben willen bidden en geen wapens bij zich hadden. De leider van de streng islamitische partij Al-Noor in Egypte... heeft bezwaar tegen de mogelijke benoeming... van de sociaal-democratische jurist Baha El-Din als interim-premier. Gisteravond meldde de staatstelevisie... dat het leger en de politieke partijen daarover eens waren. Alleen Al-Noor ging niet akkoord, vroeg bedenktijd. De partij is nu tot de conclusie gekomen... dat El-Din niet neutraal genoeg is. Zaterdag wees de partij el baradei al af als kandidaat. De Duitse politie roept de hulp in van het Nederlandse publiek... op zoek naar daders van een grote bankroof. Een aantal daders komt waarschijnlijk uit Nederland. Daarom heeft de Duitse politie hun foto's verspreid. In februari werd wereldwijd bijna 30 miljoen euro buitgemaakt. Hackers wisten pincodes en gegevens van creditcards te verspreiden... onder handlangers in 23 landen. Met namaakpassen werd vervolgens binnen 24 uur... bijna 30 miljoen euro gepind in landen over de hele wereld. In de nacht van de bankroof zijn in februari in Düsseldorf een vrouw en haar zoon uit Den Haag aangehouden. Die zitten sinds die tijd vast in Duitsland. Een Griekse verdachte die naar Nederland was gevlucht is in Den Haag opgepakt. De positie van flexwerkers is tussen 2006 en 2010 verder verslechterd. Ze stroomden minder vaak door naar vast werk, kregen minder scholing aangeboden. Blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Minister Ascher zegt zich door deze conclusies gesteund te voelen... in zijn afspraken met de werkgevers en vakbonden. In het sociaal akkoord spraken de partijen onder meer af... dat werknemers na twee jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract. Nu is dat nog drie jaar. In het najaar zal minister Ascher een wetsvoorstel... met de afspraken naar de Tweede Kamer sturen. In China is de voormalige minister van Spoorwegen... veroordeeld tot een voorwaardelijke doodstraf... voor corruptie en machtsmisbruik, meldt de Chine het Chinese staatspersbureau. In de praktijk wordt een voorwaardelijke doodstraf vaak na twee jaar omgezet in een levenslange gevangenisstraf. houd Liu werd beschuldigd van omkoping. In totaal ging het om ongeveer 8 miljoen euro over 25 jaar. En ook zou hij zijn positie als minister hebben misbruikt om een investeringsmaatschappij aan een grote winst te helpen. Het is de eerste grote corruptiezaak sinds Xi Jinping in maart president werd. Xi heeft een harde aanpak van corruptie beloofd. Het politici gewaarschuwd, geen smeergeld aan te nemen. Weer opnieuw een zonnige dag. Alleen aan de noordkust drijven wat wolken, maar die gaan de komende uren oplossen. Maxima 21 graden aan zee en 27 graden in het binnenland. Morgen verandert er weinig, al wordt het iets minder warm. Vanaf woensdag is er meer bewolking en dan zakken de maxima naar ongeveer 23 graden. Het blijft wel droog. De wolken lossen op, nu de virus nog. John Bakker? Ja, ze beginnen wel langzaam op te lossen. Er staan er nog 10, eh, nog alles bij elkaar iets meer dan 40 kilometer. Wel veel vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam... tussen Maarsen en Abkoude, inmiddels 14 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Duivendrecht en knooppunt De Meer 6 kilometer. Daar is de linkerrijstrook afgesloten. En verder nog wat vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld, 7 kilometer. We bellen zou ook nog even met de lifters... die aan het Europees kampioenschap zijn begonnen...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 Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Hele goedemorgen. Het is maandag 8 juli. De politie heeft hulp nodig bij het oprollen van een grote pinbende. De fijnstofmeting lijkt een groot succes. Er doen in ieder geval heel veel mensen aan mee. Is Srebrenica nou corrupt of niet? Volgens de burgemeester wel. Everybody is corrupt here, including de international community, NGO, government, everybody. Wat betekent dat voor de Nederlandse steun aan die stad? S.P.R. van Bobbel daarover. Want de miljoenen euro's die Nederland besteedt aan de wederopbouw van Srebrenica, die komen niet goed terecht. Volgens de burgemeester van de Bosnische plaats komt dat door grootschalige corruptie. Dat gisteravond duidelijk in de uitzending van Caro's Brandpunt. Harry van Bobbel, Tweede Kamerlid voor de SP. Goedemorgen. Goedemorgen. U zag die reportage gisteravond. Wat dacht u toen? Nou ja, corruptie is helaas in die regio aan de orde van de dag. Daar heeft de burgemeester helemaal gelijk in. Uh, tegelijkertijd moet de vraag worden gesteld uh, uh, als de burgemeester daar gedetailleerde kennis van heeft. Nou, waarom heeft hij dat dan niet eerder gemeld? Uh, ook geluiden rond de besteding van Nederlands geld, uh, uh, dat daar corruptie bij betrokken zou zijn, die waren mij al eerder bekend. Ik heb in 2011 samen met de Commissie Europese Zaken een bezoek gebracht aan Srebrenica. En daar is toen ook uh, melding gemaakt van geld wat in verkeerde handen terecht zou komen, van de Serviërs, um, uh, in deze regio uh, nog steeds aanwezig, en ook zelfs van criminele bendes. Maar uh, daar is ons toen in de praktijk niets van gebleken. Maar ja, een Kamercommissie kan ook niet uh, een politieonderzoek gaan doen. Nee, maar u heeft het wel gebeld aan de ambassade, neem ik aan? Ja, dat is toen besproken. Um, en er is ons toen duidelijk gemaakt dat het geld, die 5 miljoen per jaar... Uh, die Nederland beschikbaar heeft gesteld, dat dat vooral gaat naar het uh, opsporen van uh, slachtoffers. Er liggen daar nog uh, een paar duizend mensen... Uh, ergens begraven, waarvan uh, niemand weet uh, precies waar. Dat wordt allemaal nog onderzocht. Die mensen worden opgegraven en geïdentificeerd. Dat is een hele kostbare aangelegenheid. Uh, er zijn daar uh, in 1995 8.000 moslimmannen vermoord. En op de begraafplaats in Potachari liggen er nu 5137. Dus er zijn er nog een kleine 3.000 zoek. En Nederland levert een bijdrage... Aan het identificeren en het opsporen van deze stoffelijk resten. Ja, maar wat moet er nou eigenlijk uh, gebeuren? Want die burgemeester zegt van nou ja, met het geld wat er uit Nederland komt, uh, dat komt ook niet allemaal uh, goed terecht. Corruptie, uh, dat woord uh, valt. Wie moet dat nou onderzoeken? Ik vind dat Nederland daar zelf een, uh, een plicht heeft, de Nederlandse regering, om te kijken of dat geld goed wordt verantwoord. Inderdaad, zijn er nogal wat internationale organisaties en NGO's daar actief. Um, het, ik geloof niet dat die allemaal uh, corrupt zijn, zoals de burgemeester zegt. Um, want uh, dan zou ook zijn eigen staf corrupt moeten zijn. Ik denk niet dat het echt uh, alle personen daaraan gaat... maar dat er meer verantwoording moet komen, dat lijkt me wel duidelijk. En wanneer het niet goed verantwoord kan worden... dan moet je op een gegeven moment ook besluiten om de geldkraan dicht te draaien. Ja, nou zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een reactie... er is geen aanleiding om de vrouw te onderzoeken... omdat er geen klacht is binnengekomen. Nou ja, die is er nu dus wel. Ik zal vandaag in ieder geval Kamervragen stellen om erop aan te dringen... dat van die 5 miljoen per jaar, maar ook met terugwerkende kracht... dat daar een goede verantwoording van komt. 5 miljoen per jaar blijft een hele hoop geld. En als ook maar een klein deel daarvan in verkeerde zakken terechtkomt... dan is dat niet juist. Dus ik denk dat er ook na aanleiding van deze uitzending... voldoende aanleiding is voor de ambassade en voor Nederland, de regering... om hier nader onderzoek naar te doen. Dank u wel. Het punt is duidelijk. Harry van Bommel was dat van de SP... De Duitse politie vraagt hulp van het Nederlandse publiek... om een grote bankroof op te lossen. Cybercriminelen wisten via internet creditcardgegevens te bemachtigen... en op die manier 30 miljoen euro te stelen. De politie heeft foto's vrijgegeven van verdachten, mogelijk Nederlanders... en er zitten al twee Nederlanders vast in Duitsland. Pim Hoonhout is van de politie Den Haag. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Komt het trouwens vaker zo'n verzoek uit Duitsland of een ander land? Ja, we hebben natuurlijk uh, elke PS eenheid in, in de landen heeft een uh, internationaal rechtshulpcoördinatiecentrum uh, waar wij namelijk met elkaar proberen verbinding te zoeken als het gaat om internationale criminaliteit. Ja, dus het is niet bijzonder, maar wel uh, opmerkelijk. Zo moet ik het zeggen. Ja, het gaat ook soms om uh, hele kleine zaken. Wij spreken rijden er ook licht in België, tot en met uh, zoals we nu eens uh, praten over, een miljoenenroof in, uh, in de hele wereld. Ja, hoe zijn die bankrovers te werk gegaan? Ja, ze hebben een beveiligd systeem van Indonesische onderneming en, uh, uh, en een bank in Oman weten te kraken. En die bankgegevens uh, hebben ze bankgegevens uh, verkregen uh, en die hebben ze buiten werking gesteld als het gaat om de beveiliging daarvan. Ja, volgens mij naar drie landen zijn die gegevens uh, doorgepaast. Uiteindelijk ook in dus terecht terechtgekomen waarbij onder andere een Nederlandse vrouw en haar uh, zoon betrokken zijn geweest bij deze uh, ja, operatie. Ja, Nou zijn er dus nog meer Nederlands bij betrokken geweest. Wat is hun rol, hè? Die, die mannen dus die op die foto staan vandaag? Nou, We denken dat zij uh, een, een relatie hebben met Nederland. Hè. Uh, uh, in dit onderzoek zijn volgens nog de enige aangehouden verdachte Nederlanders in Düsseldorf. Hè. Moeder en zoon en later nog een Griek die ook in Den Haag woonachtig was. Uh, uit uh, tactisch onderzoek is ook gebleken dat er uh, tussen deze twee en die Griek... Uh, nadrukkelijk een lijntje lag richting Nederland. Dus het is zeker niet uh, ondenkelijk, ondenkbaar dat uh, de nu al gezochte criminelen in Duitsland... Hè, waarvan we vandaag de boot hebben vrijgegeven... een relatie hebben met Den Haag op omtrek. Ja, En hebben die dan ook geld gepint? Want die moeder en die zoon hadden geloof ik heel erg veel geld... Uh, binnen 24 uur uh, uit de betaalautomaten gehaald. Hebben deze mensen van wie die foto is verspreid ook op die manier geopereerd? Ja, die moeder en zoon uh, die worden nu uh, zeg maar verdolkig gehouden voor 1,8 miljoen euro... En uh, de nu getoonde uh, foto's van de verdachte... Uh, die zijn gemaakt door uh, pinautomaten bij pinautomaat in, uh, in Duitsland. En allemaal op dezelfde dag waarop die kraak plaatsvond. En die hebben ook zo'n bedrag in de uh, vergelijkbare grootte gepint? Ja, willen wij het om 40 miljoen dollar, uh, 30 miljoen euro... Ja, je kunt ze voorstellen dat deze zeven daar zeker een flink gedeelte van, van opgesoupeerd hebben. Ja. Als je de foto's wilt zien, die staan op politie.nl. Staan ook op de voorpagina van de Telegraaf. Um, maar stel nou, ik herken ze. Wat, wat, wat moet ik dan doen? Nou, ja, contact nemen met de, met de politie, hè, uiteraard. Algemeen nummer 0900 en dan naar de politie in Den Haag... het internationaal coördinatiecentrum rechtshulpverzoeken... die deze actie vanuit Nederland coördineert voor de Duitse autoriteiten. Over veertien dagen gaan we nog een keer eroverheen met een, een, een onderwerp in opsporing bezocht. En daarna zullen we misschien ook bewegende beelden laten zien van deze verdachten. Ja, dus bellen naar 0900 8844. En je kan natuurlijk ook, denk ik, meld misdaad anoniem bellen. Ja, 0800 7000. En we zullen nog vandaag het landelijke in, het tip, het informatienummer van landelijk de landelijke eenheid vrijgeven. Om zoveel mogelijk uh, mensen toe te leiden naar ons om die informatie los te krijgen. Nou, als u iets weet, u kent de nummers. En op politie.nl kunt u de foto zien. Meneer Hounhout, ik dank u wel. week. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Als Amerika niet snel uitleg geeft over het bespioneren van Europese instellingen... dan gaan de handelsbesprekingen met Washington niet door. Het was dreigende taal die vorige week klonk vanuit Brussel. En dat allemaal na aanleiding van onthullingen van hacker Edward Snowden. Maar die onderhandelingen gaan toch door. Tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Ze beginnen gewoon vandaag in Washington. President Obama had ze begin dit jaar al aangekondigd in zijn State of the Union. And tonight I'm announcing that we will launch talks on a comprehensive transatlantic trade and investment partnership with the European Union. Because trade that is fair and free across the Atlantic supports millions of good-paying American jobs. Deze speech was een grote doorbraak, want Obama noemde hier voor het eerst Amerikaans-Europese onderhandelingen. Na zijn woorden was er eindelijk zekerheid dat die onderhandelingen ook echt gingen beginnen. Over eerlijke en vrije handel, die miljoenen Amerikaanse banen moet scheppen. Obama vergeet hier eventjes de Europese banen. Maar goed, hij staat hier ook voor het congres. Ja, join me in, in Kort geleden was minister Ploemen van Internationale Handel in Washington... om de Nederlandse visie op de onderhandelingen toe te lichten en om enige uitleg te geven over de Nederlandse onderhandelingsmethodes as you know i come from the netherlands we are a fan of what we 'polderen' noemen, dat is sitting met, with well basically everyone get all those perspectives involved so it comes natural to us i would say ehm um... wat zullen ze daarvan hebben begrepen aan de john hopkins universiteit in washington de Amerikanen zullen waarschijnlijk toch onthouden hebben dat we met iedereen aan tafel gaan zitten, luisteren naar alle perspectieven en dat we daar best goed in zijn. Besprekingen met de Amerikanen hebben in de regel weinig te maken met polderen. Onderhandelingen tussen Washington en Brussel over bijvoorbeeld de uitwisseling van gegevens van passagiers die de oceanen oversteken, verlopen in de regel moeizaam en zijn vooral een Amerikaans dictaat. Gaat dat dit ook worden, deze onderhandelingen? Nou, we hebben nu rondom die handelsverdragen, hebben we beide veel te winnen en veel te verliezen, vooral als we er niet uitkomen. Want een partnerschap betekent dat je inderdaad eh, je eigen belangen mag verdedigen, maar niet dat de een over de ander heen rolt. Transatlantische onderhandelingen over handels hoe baanbrekend is dat? Want dat komt eraan. Er zijn wel eerdere pogingen ondernomen om echt tot verdragen te komen. En die zijn elke keer eigenlijk nou ja, niet tot de, tot de eind, in de eindfase beland. Voor Nederland is het enorm belangrijk. We zijn een open economie. Ja, want als goede handelaar, als goede Hollander vraag ik dan... wat word ik daar wijzer van, van die onderhandelingen? Handelsbarrières moeten worden weggenomen. Nou, dat levert heel veel besparingen op in termen van bureaucratie, die je niet meer nodig hebt. En studies laten zien dat dat uiteindelijk leidt tot veel meer banen aan beide kanten van de oceaan. Maar ook tot lagere prijzen in de winkels voor heel veel consumptiegoederen. Maar concreet voorbeeld: welke sector in Nederland gaat er lol van hebben? Uh, bijvoorbeeld, het Nederlandse kalfsvlees uh, wordt nu niet toegelaten tot de Amerikaanse markt. Uh, dat zou een onderdeel kunnen zijn van de besprekingen, daar zetten wij natuurlijk ba Waarom niet? Op. Het, het is nu, wordt het niet toegelaten vanwege gezondheidsoverwegingen. Uh, we hebben natuurlijk de BSE-affaire gehad. Dat is al heel erg lang geleden, maar we zijn er niet in geslaagd om, tot nu toe om, uh, om dat, die toegang tot die markt te regelen. Dat gaat nu wel lukken. Hoe lang moet het gaan duren, die onderhandelingen? Men zegt hier uh, op één uh, benzinetank of één tank brandstof. Wat eigenlijk zoveel wil zeggen als zo snel mogelijk. Niet te lang overdoen. Ik hoop ook dat het uh, binnen twee jaar uh, afgerond uh, kan zijn. Dat is een hele grote tank. Uh, dat is een grote tank, maar de onder duren onderhandelingen nog langer. Uh, maar ja, het ambitieniveau is gewoon hoog. Minister Ploemen in Amerika. Het is overigens niet de enige bewindspersoon die daar is. Premier Rutte is ook in Amerika, in Texas. Dus hij is op handelsmissie met zijn Vlaamse collega Peters. De reportage was van Wessel de Jong. John Bakker zit bij de ANWB. John, er is ergens ook een spookrijder uh, die heeft een ongeluk veroorzaakt. Nou, dat moet dan net gebeurd zijn. Want ik heb het. Uh, oh, dat, hier, uh, dat krijgen wij net uh, Ja, de 100 net er. Maar ik zit hier al een minuutje. Uh, dus ja. ik, ik heb het ook niet in beeld. Ik zit nog nou, even te kijken. Maar nee. Meld dan gewoon wat je weet. Ja, wat ik wel weet is dat er nog, uh, nog 9 files staan. Een kleine 40 kilometer bij elkaar. Met nog altijd heel veel vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam. Tussen Knoop het Oude Rijn en Opkoude 17 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A4 vanuit Bergen-op-Zoom naar Antwerpen. Voor ja. de grens met België, twee kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. En voor de rest valt het wel mee, nog vijf kilometer op de ring van Amsterdam tussen Zeeburg en knooppunt Amstel. Ja, die A4, daarvan meldt het ANP uh, vandaag dat het bij Woensdrecht uh, is uh, gebeurd. Botsing kort voor negen uur. Ja, dan zal dat die, uh, die aanrijding zijn die daar uh, met. Ja, dat zal dan de spookrijder geweest zijn. Het zou zomaar kunnen. Dankjewel, John. We gaan het verder hebben over, ja, over het weer. Maar, sommige mensen gaan naar het strand, anderen gaan naar het zwembad. Maar het is vandaag ook een dag om te meten hoeveel fijnstof er in de lucht zit. Het is een initiatief van het Longfonds om te kijken hoe schoon onze lucht is. Matthijs van der Wiel is uh, bij kabou. loop ik, een beetje op de grens daar zo, bij het meetstation van het uh, KNMI. Uh, Matthijs, kan je ook een beetje zien uh, waar op dit moment in Nederland veel fijnstof in de lucht zit? Ja, Dat zie je door al die metingen die op dit moment binnenkomen. Dat zijn er al heel erg veel. Al een paar honderd meer dan de laatste keer dat we elkaar spraken. Meer dan 1400 inmiddels. Zo. Puntjes die oplichten op een kaart van Nederland. Op, uh, op die laptops van die onderzoekers. Die allemaal heel erg gespannen en enthousiast daar naar kijken. En dan is het vrij simpel. Blauw, dat is goed. Geel, dat is gemiddeld. En bruin, dan is het echt uh, slecht gesteld. Tot nu toe niet heel erg verrassend. Hè? Want het is rondom de snelwegen slecht. En aan de kust is het goed. Nou ja, het is in, de, in de Randstad is het wel donkerder dan uh, daarbuiten. Ja. Ja. Maar goed, dat zijn de eerste gegevens. Uh, er komen veel meer wetenschappelijke data binnen en over een paar maanden kunnen we daar veel en veel meer over zeggen. Ik sta nu net buiten dat meetstation in een wei vol met apparatuur, met onderzoekers die op klapstoelen naar die schermpjes zitten te kijken. En er staat een heel zwaar apparaat, het ziet, ziet eruit als een soort Sinterklaas-surprise op een statief, een grote kast die ook foto's van de lucht maakt. Precies zoals al die mensen in het land dat met een iPhone doen. Dit is eigenlijk de moedermachine. Ja, dat klopt. Dat is het, uh, een voorbeeld van het, uh, het professionele meetinstrument. Wat Kijkt het of die metingen met die iPhones wel accuraat zijn. Als het hetzelfde beeld oplevert, dan kun je dus hetzelfde... met dat voorzetlensje op je smartphone Precies. foto's ja. maken van de lucht... om te kijken hoe uh, dat fijnstof in de lucht invloed heeft op de zonnestralen. Nou, daar komen al die gegevens binnen. Jan Merkrom van het Longfonds. En dan, waarom wilt u dit eigenlijk weten? Want het RIVM meet het ook, hè? Die, die vangen het fijnstof op, die kijken dat voor ons... die houden dat officieel voor ons in de gaten. En dan gaat u het nog eens een keertje doen. Ja, nou, dat kan misschien altijd beter. En het doet ja, ook vertrouwt mee... u de gegevens oh, ja. niet? Van nou, de nee, doet ook mee aan dit project. Daar zijn we heel blij om. Want op deze manier uh, uh, nou ja, kunnen we misschien weer heel erg verfijnen. En, uh, en toch beter weer onze vinger krijgen achter wat er nou aan fijnstof voorbij komt daarboven. Ja. Heeft u het idee dat die metingen tot nu toe niet, dat er niet voldoende zijn? Of dat ze niet accuraat genoeg zijn voor u? Oh, nee, tot nu toe deden we gewoon het met de metingen zoals ze er zijn. En dat is, dat is prima. Ik het is, denk een, dat nieuwe we, het is een, een nieuwe techniek. Het is een nieuwe techniek. Het is niet voor niks een experiment. We gaan kijken of dit nou uh, ja, de beter fijnstof in kaart brengt. Of het fijnmaziger kan. Uh, en uiteindelijk is het prachtig als mensen ook echt zelf in je eigen situatie, kan ontdekken hoe het gesteld staat met de lucht. Ja, want u spreekt uw achterban aan. Dat zijn mensen, asma-patiënten, mensen met andere longziektes... Ja. die zich erg zorgen maken over die snelweg in de buurt. En dan gaan ze dit meten vanochtend met hun smartphone. En dan, wat kunnen ze ermee? Jaagt u niet ju misschien juist angst aan? Nou, ik ben heel blij als mensen zich bewust worden van het feit... dat er iets in de lucht zit waar je ziek van kan worden. Het is denk ik heel belangrijk om, om je te beseffen... dat wat je inademt ook iets doet met je gezondheid... Um, daarom doen we Loemfonds mee met dit project. En uh, kijk, als mensen zelf... Maar wat kun je ermee, nou, als je eenmaal die metingen hebt... Hè? nu komen de eerste resultaten binnen, ja. die stipjes op die kaart... en over een paar maanden weet u precies, of in ieder geval veel beter... dankzij die massale metingen van vandaag waar... en wat voor een er in de, in de lucht hangt. En wat kunnen mensen daar dan mee? Want ja, die snelweg krijg je niet, krijg je niet weg. Nou, uiteindelijk kunnen we mensen zelf bedenken wat ze doen op zo'n moment. En wat wij hopen, is dat er op een dag uh, dat, je, dat je heel... Uh, ...een op één advies kan krijgen van, goh, uh, uh, bouw, nou, in principe, bouw nou die school niet naast een snelweg. Uh, Meid de spits uh, als je gevoelig bent met je longen, noem maar wat. Ga fietsen in plaats van altijd maar in die auto te stappen. Doe iets aan de maximum snelheid op de ringweg. Nou, dat zijn maatregelen die vaak gemeentes ook goed kunnen nemen. Is het mobiliseren van de bevolking omdat fijnstof iets uh, ongrijpbaars is? Iets wat je niet ziet, waar je niet meteen ziek van ja. wordt... ...waardoor mensen eigenlijk niet echt zich uh, realiseren wat de gevaren zijn? Uh, daar is dit project natuurlijk prachtig voor. Je... Ga je zelf meten en dan ben je betrokken. Dan ben je betrokken. En je beseft in elk geval dat er, dat er iets in die lucht zit. Ja. En dat is al winst. En het gekke is, het is een prachtige dag. We staan in het weiland. Ik hoor wel wat auto's op de achtergrond. Maar ik zie <laughs> vooral veel groen en de prachtig stralend blauwe lucht. Hè. Dat is ook een voorwaarde om die metingen ja. te kunnen doen. Ja, dan zie je helemaal geen gevaar. Nee, je bent, je bent je echt niet bewust, terwijl het fijnstof er altijd wel is. Ja. En uh, op een dag als vandaag, nou, dit, dit mooie weer hebben we nodig voor de meting. We zijn heel blij dat we na een slecht voorjaar eindelijk deze... Vorige week kon dag... het niet, hè? Het nee. moest vandaag. Nee, nee, we hebben echt maanden gewacht, letterlijk. En uh, nu is het dan zover, dus dat is heel, heel goed nieuws. Ja. En uh, wij hopen dat we hele goede resultaten hieruit ja. gaan halen. En er wordt massaal meegedaan. Hoeveel? Wat is de teller? 1.130. Uh, 82 momenteel. Zoveel mensen hebben al vanochtend het fijnstof bij hun in de en... omgeving gemeten... met behulp van het voorzetlensje op hun telefoon. Ja, en Matthijs, waar kan je het allemaal vinden als je mee wil kijken? Ja, mag je nog even de naam van de website zeggen? Want dan kun je het zelf zien op de kaart, Beert. Ja, de live map is uh, te zien op www.ispex.nl. Ja, en dat is A is met een I en dan S-P-E-X. En dan kun je precies zien wat er tot nu toe is binnengekomen. Ook luisteraar bij u in de buurt. Van het album Out of Time uit 1991, R.E.M. En uh, u hoorde ook vogels van Kate Pearson. Shiny Happy People was dat. Opmerkelijk vonnis in China. Voormalige minister van Spoorwegen is veroordeeld tot een voorwaardelijke doodstraf. voor corruptie en machtsmisbruik. Correspondent Marike de Vries vertelt wat de oud-minister heeft misdaan. Ook minister Lio is veroordeeld voor omkoping. In totaal ging het daarbij om ongeveer 8 miljoen euro over de 25 jaar dat hij in functie was. Niet alleen als minister, maar ook andere hoge functies die hij bekleed heeft door het hele land. En ook zou hij zijn positie als minister hebben misbruikt om een investeringsmaatschappij aan grote winst te helpen. Machtsmisbruik dus. Je moet weten, onder zijn leiderschap heeft China een enorme uitbreiding van het uh, spoorwegennet gezien. Vooral de bouw van hoge snelheidslijnen, dat uh, ging razendsnel onder zijn leiderschap. En hij was ook verantwoordelijk voor het fatale treinongeluk in 2011 in Guangzhou. Dat is dat ernstige treinongeluk waarbij 40 mensen omkwamen en 200 gewonden vielen. En toen riep iedereen al, deze man moet veroordeeld worden... tot een zeer zware straf. Hij werd in ieder geval wel uit zijn functie ontheven... uit de partij gezet vanwege een onderzoek naar corruptie. En nu volgt dus deze stevige veroordeling. Ja, nou hoorden we net ook in het nieuws van door, bij Dorot, Dorot Megens... Uh, dat het meestal de gewoonte is om dan die doodstraf ook niet te voltrekken. Nou ja, hij heeft een voorwaardelijke doodstraf gekregen. Dus in het vonnis zit al dat het voorwaardelijk is. Met een proeftijd van twee jaar. En dat betekent dat als hij zich de komende twee jaar in de gevangenis gedraagt... deze doodstraf omgezet zal worden naar uh, levenslang. En dat is diezelfde straf die die Guga Lai vorig jaar kreeg. Ik weet niet of je haar nog kan herinneren. Maar zij was de vrouw van die gevallen partijbonds Boschelai. Oh ja, die, die een Engelse ja. zakenman zou hebben vergiftigd precies. En zij krijgt dezelfde straf en het moet dus als een afschrikwekkende werking hebben... vooral in die hoge kringen van de elite. Ja, want dit is ook een beetje, laat we zeggen, het nieuwe China. Dit is de manier waarop China serieus werk maakt van de aanpak van corruptie. Ja, dit is wat de nieuwe president Xi Jinping als een van zijn speerpunten heeft genomen. De aanpak van de corruptie. Hij haalt het in iedere speech weer aan. Ook omdat hij zegt daarmee het vertrouwen van het volk in de communistische partij te willen herstellen. Want dat was danig aangetast na al dit soort corruptieschandalen. Maar op de sociale media lees je vanmorgen toch ook wel mensen die zeggen... als deze man nou geen minister was geweest... dan had hij gewoon wel de doodstraf gekregen en opgelegd gekregen. En niet voorwaardelijk. Maar staatsmedia brengen daar dan weer tegen in dat hij die voorwaardelijke straf heeft gekregen... omdat hij zo goed meewerkte en zijn omkopingszaken heeft toegegeven. Maar het vertrouwen lijkt er dus nog niet helemaal mee... Marike de Vries was dat, vanuit China. Sven Kokkerman is binnengekomen. Goedemorgen. Dag Bres, Nederland. <laughs> <Ja>. <laughs> Sven, wat ga je doen? De flexwerkers, jullie hadden het er ook al over. Ja. Hun positie is uh, verder achteruit gegaan. De minister van Sociale Zaken ziet dat als uh, ondersteuning van zijn beleid. Dat wil zeggen niet dat ze erop achteraan gaan, uh, uitgaan... maar hij vindt dat hij de goede maatregelen treft. De vraag is, is dat zo? antwoord is nee, zegt het alternatief voor vakbond. En met hen ga ik praten. En verder een turbulent weekend natuurlijk in uh, Turkije. Um, en uh, er zijn nog altijd vrouwen die daar gro grootschalig worden lastiggevallen. Nu is er ook een Nederlander, collega journalist... die zich inzet om deze vrouwen te beschermen. Met een speciaal t-shirt aan. Dat en meer. Zometeen. Bij de, de ook. <laughs> op Radio 1. Dan is het nu tijd. Radio 1. Hey. Dat zei ik. Half tien. Door Alt, Ga je gang. Uit Egypte komen tegenstrijdige berichten over aantallen doden bij de kazerne... waar ex-president Morsi vermoedelijk wordt vastgehouden. Volgens het Egyptische leger werd de kazerne bij zonsopgang bestormd door aanhangers van Morsi. Daarbij zouden vijf aanvallers en een militair zijn omgekomen en veertig militairen gewond zijn geraakt. Volgens de moslimbroederschap heeft het leger 34 aanhangers van Morsi doodgeschoten. De Morsi-aanhangers zouden alleen maar hebben willen bidden en geen wapens bij zich hebben gehad. De Duitse politie heeft foto's verspreid van verdachten van een grote bankroof. Een aantal daders komt waarschijnlijk uit Nederland. Daarom zijn de foto's ook hier verspreid. Hackers wisten pincodes en gegevens van creditcards te verspreiden... onder handlangers in 23 landen. Dat gebeurde in februari. En met namaakpassen werd vervolgens binnen 24 uur... bijna 30 miljoen euro gepint. Dat gebeurde in landen over de hele wereld. En banken openen begin volgend jaar een loket waar nabestaanden een overzicht kunnen krijgen... waar overleden familieleden spaartegoeden hebben uitstaan, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken. Nu is het vaak lastig om na te gaan waar de tegoeden van overledenen staan. Dat gaat meestal via de notaris en een ingewikkeld administratief systeem. Volgens de wet vervallen zogenoemde slapende tegoeden na 20 jaar aan de bank. Maar banken streven ernaar om tegoeden altijd uit te betalen aan rechthebbenden, zegt de NVB. Vandaar dat nieuwe loket volgend jaar. Dat zijn de hoofdpunten. John Bakker met uh, nog een paar files. Ja, inderdaad, maar wel een erg lange. Nog steeds op de A2 vanuit Den Bos naar Amsterdam. Tussen knooppunt Oude Rijn en Napkoude. 17 kilometer na een ongeluk, maar inmiddels zijn wel de rijstroken weer vrij. En na een ongeluk met een spookrijder op de A4 vanuit Bergen-op-Zoom naar Antwerpen. Tussen knooppunt Markiezaad en de grens met België. 3 kilometer. De linker rijstrook is dicht.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 Sven Kokkelman. Flexwerkers zijn steeds slechter af. Zo blijkt uit onderzoek van de minister van Sociale Zaken. Lodewijk Ascher. De uitgeklede prostitutiewet is een grof schandaal, vindt de ChristenUnie. De paus is op bezoek bij de vluchtelingen op Lampedusa. En het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is twee over half tien. Dit is de Cairo met Goedemorgen, Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Steenbergen. Waar er wordt gewerkt aan een geluidsbal, Niet door Rijkswaterstaat, maar door de omwonenden zelf. Volg mij op Twitter als u wilt. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via goedemorgennederland. Het gaat steeds slechter met flexwerkers. Uit onderzoek blijkt dat de tijdelijke werkkrachten tussen 2006 en 2010 minder vaak doorstroomden naar een vaste baan. En er werd nauwelijks aan scholing gedaan. De kans dat iemand la langer dan drie jaar in tijdelijk werk blijft hangen is in die periode verdrievoudigd. Martin Picard, voorzitter van uh, het AVV, het Alternatief voor Vakbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dit hadden we wel eens kunnen zien aankomen, toch? Ja, precies. Dit zijn heel zorgwekkende cijfers, maar het is wel een trend die al een hele tijd aan de gang is. En die, uh, ja, nou verwachting nog wel een tijdje zal doorzetten. Nou zegt de minister van Sociale Zaken, ik ben heel tevreden met het onderzoek, want dit is nou eindelijk uh, een soort van handvat waar ik op mijn uh, beleid uh, kan uh, baseren. En hij zegt, ik doe de goede dingen. Doet hij dat? Uh, nou, hij doet wel een heel klein beetje van de goede dingen. Maar ik denk dat hij nog onvoldoende zoden aan de dijk zet. Want? Um, nou, als je kijkt naar het regeerakkoord... dan wordt gezegd dat we gaan de verschillen tussen vast en flex verkleinen. Ja. Dat is ook hard nodig, want in Nederland zijn de verschillen tussen vast en flex... verreweg het grootste van de hele geciviliseerde wereld. Ja. Nou, komt niet alles wat in het regeerakkoord staat uit. Klopt, uh, maar hiermee wordt het maar een heel klein stapje gedaan. Ja. Um, ja, het belangrijkste is natuurlijk dat, dat mensen van werk naar werk worden geholpen. Ja, maar want, dat, uh, dat uh, was, kijk... was toch ook een van de kernpunten van het sociale akkoord? Uh, uh, precies, precies. Maar nou, dat... Uh, ...dat we maar de vraag of dat met deze regels uh, ga, ga, gaat gebeuren. He, dus hij zegt ergens van, je, je krijgt niet na drie jaar vaste baan, maar na twee jaar. Nou, um, het, het is uh, nogal waarschijnlijk dat het eerder betekent... ...dat mensen niet na drie jaar de uitleggen, zoals nu het geval is, maar na twee jaar. Maar ja, wat moet er dan gebeuren? Nou, er zijn wel veel betere plannen. Uh, <laughs> Ik heb zelf meegewerkt aan een continu flex CAO voor, uh, voor flexwerknemers... Waarin mensen al heel erg snel een vast contract krijgen. Maar het contract zelf is een stuk minder vast dan het normale vaste contract. Een vast contract dat geen vast contract is? Ja, het is... Het nou is begrijp het, ik het niet meer. Nou ja, het, het is het, het, het formeel een contract voor onbepaalde tijd. Zoals in de wet staat. Alleen uh, in de CAO hebben we vastgelegd hoe werkgevers en werknemers afscheid van elkaar nemen. En dat er heel stevig wordt geïnvesteerd in van werk naar werk. Uh, nu is het eigenlijk te, uh, gebruikelijk in, in, de, in de normale cao's voor, voor uitzendkracht is dat je als je geen werk meer hebt dan betekent dat eigenlijk altijd dat je je baan ogenblikkelijk ophoudt uh, en dat is dus daardoor is er een heel groot beroep op de sociale zekerheid dat wordt ook geconstateerd in dat, in dat rapport ja. logisch want ja als je meteen ja. op straat staat als je werk ophoudt dan, ja, dan ga je heel vaak naar het uh, UWV ja, dus? In, nou ja, wat veel beter kan is dat je die mensen nog een tijdje houdt als werkgever. Ja. En ze dan begeleid naar nieuw werk. Ah. Maar meneer Pika, dan moet je ze wel kunnen betalen. En heel veel van die bedrijven hebben grote financiële problemen... omdat het slecht gaat met de economie. En die bedrijven die staan soms op omvallen En dan kan je toch geen uh, overtollig en boventallig personeel uh, in dienst houden... als je ze ja. niet meer kunt betalen? Precies, daar moet je daar ook iets aan doen. En daar, daar biedt het regeerakkoord ook de oplossing voor. Want daar nou, maar... staat in dat uh, de, de wet... Uh, het kabinet gaat de WW-premie differentiëren naar goed werkgeverschap. De WW-premies in die die reizen de pan uit... omdat er zoveel misbruik gemaakt wordt van die flexibiliteit. Ja. En als je nou werkgevers die het goed doen... dus die mensen van werk naar werk begeleiden... als je die nou een lagere WW-premie laat betalen... wat ook logisch is, want ze maken er minder gebruik van... Ja. dan kunnen ze dus die, uh, die salaris nog een tijdje doorbetalen. Maar dan, dan, dan moet het werk er toch zijn? Naar nieuw werk. Maar dan moet het werk er toch zijn? Het werk moet er wel zijn... Maar, en dat euh, werk is er, er niet meer. Die, nou ja, is nog, er is nog wel werk, alleen het is heel moeilijk om het te vinden. Ja, er zijn meer dan 650.000 werklozen. Dat is nog nooit zo hoog geweest in absolute aantallen. Mm -hmm. Maar dat wil niet per se zeggen dat er geen werk is. Maar dat wil vooral zeggen dat de match tussen werk en werkzoekende heel slecht is. Hoeveel werk en, is er dan nog? Uh, ja, dat is, dat is moeilijk, omdat daar, we, we daar volgens mij geen eenheid voor Er is nog zoveel werk, maar er is nog steeds werk. Maar en hoeveel zijn vacatures steeds... zijn er op dit moment nog dan? Nou, er zijn nog steeds ontzettend veel bemiddelingsbureaus die het, uh, die het goed doen. Ja, maar juist de bemiddelingsbureaus die zeggen ook bij ons wordt het ook minder. Uitzendkrachten, dat soort mensen. De, ook daar uh, komt de crisis hard aan. Dus ah, als ik u nou vraag... U, u, u komt met een alternatief plan, namelijk van werk naar werk. En als ik u dan mm -hmm. vraag hoeveel vacatures zijn er dan? Wat is dan het antwoord? Ja, van mij zijn er geen, geen goede cijfers over hoeveel vacatures er precies zijn. Want uh, die lopen enorm uiteen. Er zijn allerlei sites over, maar die... Ja. Die, ja, die, die zit, er zit ongelooflijk veel dubbeltelling op. Maar is het dan niet ontzettend uh, uh, makkelijk om te zeggen... we moeten het anders doen en werkgevers moeten ze maar uh, naar, van werk naar werk helpen... de mensen die ze niet meer kunnen gebruiken? Nou, werkgevers gaat hier dus om werkgevers in de flexmarkt... voor wie het hun dagelijks brood is, om mensen te bemiddelen naar nieuw werk. Uh, kijk, als zij dat al niet kunnen, dan, dan kan het UWV dat zeker niet. Het UWV, het UWV, als je bij het UWV aangemeld wordt, dan wordt je sowieso het eerste halfjaar... wordt je eigenlijk alleen maar online bemiddeld... Dat er niks wordt gedaan. Voor deze mensen is het hun dagelijks werk om mensen aan nieuw werk te bemiddelen. Dus laat ze dat doen en beloon ze daarvoor met een lagere WW-premie. Ja, goed. Dus er vast... staat trouwens gewoon allemaal zo in het regeerakkoord. Hè? Ja, ja. Nou ja, maar er staat wel meer in het regeerakkoord. En van, vooralsnog is er nog heel weinig van terecht gekomen van het hele regeerakkoord. Ja, nou, maar dit is. Het, als het, het erin staat, staat het is, het bijna een, een, is, het, is het bijna een garantie dat het niet doorgaat. Ja, maar het staat in het regeerakkoord. En deze CO is dus vanuit de sociale partners gekomen. Ja. De continu flexcao. En uh, minister Asje heeft ook gezegd, nou, we gaan uh, plannen vanuit sociale partners om hier iets aan te doen. Nu gaan we steunen. Dus nou, hier is zo'n plan, dat precies doet wat het kabinet wil. Ja. Uh, nou, uh, laat hij het maar steunen. Eén ding nog tot slot. U wilt dus mensen een vast contract aanbieden dat geen vast contract is. Uh, omdat je in de cao regelt dat je toch makkelijk van elkaar af kan. Precies. Ja. Wat is dat dan in de praktijk anders dan een flexcontract? Uh, het, is een, uh, het is een flexibel contract, maar wel voor duurzame flexibiliteit. En ook dit staat trouwens in het regeerakkoord. Ja, ik durf het bijna niet meer tegen u te zeggen. Yeah. Maar het staat erin. Uh, van Als je in de CAO regelt dat de mensen van werk naar werk worden bemiddeld... Yeah. dan vervalt de preventieve ontslagtoets. Yeah. Dus dan heb je echt die kloof tussen vast en flex uh, ver, verkleind... door yeah. een contract te vinden dat beter aan alle eisen voldoet en dus meer in het midden zit. Juist. Dus het alternatief voor vakbond... waar veel van die flexwerkers zich aansluiten... of in ieder geval uh, uh, zich mee verbonden voelen... zegt mm -hmm. dat de minister en het regeerakkoord op het goede spoor zitten... om het probleem van de flexwerkers op te lossen. In het regeerakkoord absoluut. In het sociale akkoord wordt dat helaas een beetje teruggedraaid. Uh, nog, nog één laatste opmerking. Wat mensen natuurlijk ook graag willen naast een, uh, een baan of naast werk is een, uh, is een huis... Uh, die continu flex -CO, die voldoet volledig aan de regels om een hypotheek te kunnen krijgen. Met al, en met terwijl de, de voorstellen die de minister doet in de verlenging van het sociaal akkoord, voldoen daar niet aan. Juist, want de bank wil zeker weten dat er continuïteit in je carrière zit om een hypotheek te kunnen afgeven. Precies. Goed, um, we blijven het uh, volgen. Laten we het daar maar op houden. Toch? Ja, zeker. Martin Pikaar, voorzitter van het AVV, het alternatief voor vakbond. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In het Amerikaanse Ohio, de staat daar, is een vrouw met haar auto in een sinkhole. Een enorm sinkgat van drie meter diep gevallen. En nou is de vraag, kunnen dat soort gaten ook in Nederlandse wegen ontstaan? Jaap Wokkert van Rijkswaterstaat zou het antwoord moeten weten. De kans dat dit in Nederland ook gebeurt is heel erg klein. Er kunnen wel kleine wegverzakkingen ontstaan van enkele tientallen centimeters. Maar die zijn wij heel snel, als het lijktwaard staat, heel snel op het, op het spoor. Waarom die kans klein is, is dat er een funderingslaag zit in Nederland tussen de ondergrond... En, uh, en het asfalt, een ste stevige funderingslaag. En we hebben flexibel asfalt. Dat wil zeggen, als het zand onderuitspoelt uitspoelt, want dat gebeurt best wel eens, dan zakt het asfalt direct mee. En dan kun je dus direct zien dat er een gat is ontstaan. En dat wordt dan uh, uh, gezien door onze weginspecteurs, die dag en nacht bij de weg zijn. De weginspecteurs van Rijkswaterstaat. En dan kunnen we direct, uh, direct maatregelen uh, treffen. En bovendien onder de meeste snelwegen in Nederland lopen geen waterleidingen. In stedelijk gebied wel, maar... Uh, Buiten de stad lopen er geen waterleidingen onder snelwegen. Dus heb je dat probleem, zoals dus het nu in de VS was, heb je dan ook niet. Ja, Volkert was dat van Rijkswaterstaat. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedemorgennederland. voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Steenbergen. Met een schep in de hand, Niels de Jager. Wat bent u nou aan het doen? Uh, de anker zal zetten in de, in de muur. Doe mij even uit, kunnen we elkaar niet zo goed verstaan? In, in de muur, uh, uh, wat voor muur is het? Nou, de geluidswerende muur. Uh, om, uh, ik ben hier uh, geluidsberende maatregelen aan nemen... ten behoeve van de N258 uh, en de nieuwe A4. Ja, want uh, even, ik, ik zal je even netjes voorstellen. Vladimir Hornicek, u, u woont hier pal langs een provinciale weg... en straks over twee jaar langs een snelweg. En u bent bang voor herrie. Nou, niet een heel klein beetje herrie, maar heel veel herrie. Want ik ga hier van uh, 7500 bewegen naar 15.000 bewegingen. En op de A4 krijg ik er 60 bij. Dat maakt in totaal 75.000 bewegingen voor je deur in een straal van, van, van, van enkele tientallen meters. En daar wilt u iets tegen doen? Nou, ik ga daar niet iets tegen doen. Ik ben er wat aan, uh, tegen aan het doen. Ja, we gaan even verder. Want al ochtends uh, vroeg dus uh, hard aan het uh, klussen. Ja, in Nederland is er ruim 2000 kilometer aan, aan snelweg. Normaal gesproken legt Rijkswaterstaat ja, die geluidswallen dan aan. Waarom doet hij dit zelf? Uh, om het feit dat Rijkswaterstaat mijn, uh, hier zeer in gebreken blijft. Uh, en het let mij niet anders uh, om het zelf te doen. dat Rijkswaterstaat hier geen geluidswerende maatregelen kan uh, maken. Dus met andere woorden, mag je hier als Nederlander gewoon in de herrie zitten. Nou, we lopen even een paar meter uh, hier vandaan. Het scheelt weer een beetje geschil. Want wat zegt Rijkswaterstaat? Hoeveel herrie zegt Rijkswaterstaat dat er dan is? Nou, Rijkswaterstaat zegt straks in hun rapporten dat ik hier zeg maar 65 dB op mijn gevel krijg. Maar ik heb zelf ook een decibelmeter en ik heb het zelf ook gemeten. Maar ik kom zeg maar uit mijn uh, metingen uit 72 en dan is de weg nog niet open. Dus u, u zegt eigenlijk de meting van Rijkswaterstaat klopt niet? Nee, nee daar is uh, letterlijk mee gesjommeld. Want, want ze zeggen op een gegeven moment, uh, wij berekenen dit in Nederland en wij uh, met metingen daar hebben hun helemaal geen concessie mee. Dit uh, is een, een flink project. Uh, u, u bent nu al, uh, al maanden hier aan het bouwen aan uw eigen geluidswal dus. Het lijkt me ook een dure grap als u dat zelf doet. Uh, ik ging nog wel eens één keer per jaar naar Bali. Maar tegenwoordig wordt het Valkenburg met de hond in het appartement. Want ik kan het niet betalen, want ik heb uh, de maatregelen gaan uh, vooral. Dus die betalen we geheel uit eigen zak. En uh, de overheid laat mij daar gewoon uh, zelf uh, allemaal betalen. En u, u zit behoorlijk klem tussen nu deze provinciale weg al. Nou, die valt qua herrie nog mee een beetje nu. Maar die snelweg zometeen. Uh, wilt u niet gewoon hier weg dan? Nou, het probleem is, ik wil hier zeker wel weg, maar, maar, uh, maar niemand wil mijn huis nog kopen. Dat weet u zeker? Nou, dat is onverkoopbaar. Dat is gewoon letterlijk. Ik bedoel, uh, daar is geen interesse voor om dat te kopen. U uh, bent, uh, heeft u flink wat werk uh, op de hals gehaald uh, hiermee. Al een beetje spijt ervan? Nee hoor, oh, nee hoor, oh, nee hoor. Oh, nee, oh. Ik heb er geen spijt van. Maar bent u een beetje handig jongen? Een beetje handige klusser? Uh, ik ben zeker handig en ik vind het ook hartstikke leuk om te doen. Oké, okay, wat uh, uh, hopen uh, herrie We lopen er even heen. Even voor het luisteren. Wat, wat horen we nu? Wat is dit? Nou, we zijn nu als cement aan het draaien voor uh, de stenen te gaan leggen. Ik heb er al 2500 gelegd en ik moet tot 8000. Dus ik ben nog wel even de hele vakantie zoet. Oké, okay, en uh, wat staat er vandaag nog mee op het programma? Uh, ankers zetten. Uh, als het meezit uh, nog een beetje bijstorten. Uh, nog wat uh, stenen bijsjouwen. Nee, meer dan genoeg te doen, dus. Succes, klussen vandaag. Ja, we, we gaan er gewoon vol tegenaan. En dat met deze temperaturen. Bijdrage aan de stad van Niels de Jager. Straks Nederlander beschermt vrouwen op het Tagierplein in Egypte. eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1947. Juli 8, 1947. De Army Air Force has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Mythe of realiteit? Deze dag in 1947 stortte volgens vele getuigen een UFO, een uh, unidentified flying object, neer in het Amerikaanse plaatje Roswell in New Mexico. Koen Vermeren is hoofddocent lucht- en ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit van Delft en schrijver van het boek UFO's bestaan gewoon. En hij weet dus meer. I was instructed by Colonel Blanchard to put out a press release, which in effect stated that we had in our possession a flying saucer. Vervolgens kwam dat ook wereldwijd in het nieuws, vliegende schotel neergestort in Roswell. There was a tremendous amount of excitement because I here I am, a little country editor in a small city in New Mexico, talking to Paris and Rome and, and London and Tokyo. Maar een dag of twee later is dat van overheidsweer in Amerika teruggedraaid en werd er gezegd van nee, hey hoor, is een, het is een weerballon, er is niks aan de hand. En when I saw that, I said, is that your flying saucer? And they said, yeah. And I said, well, hell no, that's a balloon. And if it is, I said, I'd eat it without salt or pepper. Daar wordt natuurlijk zwaar over gespeculeerd van welke redenen zouden daarvan kunnen zijn. De sceptici zullen zeggen van omdat er überhaupt geen vliegende schotel was neergestort. En degenen die zeggen van er is een cover-up gecreëerd. Ge ge die voortduurt tot op de dag van vandaag, om te zorgen dat het grote publiek niet volledig op de hoogte is van de grotere realiteit waarin we leven. Nou, Je moet het zo zien dat er is dus inderdaad van overheidswegen toen ingegrepen. Eh, daarbij hoorde dat alle getuigen die daar waren, en dat waren natuurlijk de boeren die daar woonden met hun families, de lokale sheriff, het lokale ziekenhuis... Ja, want er zouden ook aliens zijn verongelukt in die toestellen die zijn ook geborgen. Maar er is natuurlijk een, een enorm circus aan geheime diensten, aan militairen heen gevlogen die ook allemaal families hadden. Dus uiteindelijk is het dossier Roswell, eh, bevat 600, maar liefst, eh, betrouwbare getuigen. Als er een drone, zo'n zo ondermand vliegtuigje in Iran neerstort... ...dan gaan de autoriteiten daar ook eens goed kijken van hoe zit zo'n ding in elkaar. Dat hebben de Amerikanen uiteraard ook gedaan. Dus die hebben een soort back engineering of re-engineering gedaan... ...van de technologie die zij in die toestellen aantroffen. En daar zal dus absoluut door militairen gebruik van zijn gemaakt. Maar er zijn ook uh, zeggende getuigen opnieuw uh, dingen uit die toestellen gehaald... ...die gedeeld zijn met het Amerikaanse bedrijfsleven. En dan moet je denken aan de integrated circuit, IC. Dus dat is zeg maar de, onze huidige computer... Uh, je praat over uh, lasertechnologie, je praat over uh, fibers, hè, dus de, de, de sterkte, uh, hoge sterkte vezels. Enfin, dat zijn zo'n aantal zaken waarvan we ook technisch gewoon kunnen uh, zeggen dat ze in die periode naar ons wel uh, ineens uh, helemaal zijn opgekomen en een groot voordeel brachten ten opzichte van de technologie van die dagen. Collega's in universiteiten zijn over het algemeen uh, ja, niet geïnteresseerd om hier verder over te praten. Ik vind dat we erover moeten praten zonder voor gek verklaard te worden. Juist omdat we daarvan kunnen leren en juist omdat het ons als planetaire samenleving in een veel groter perspectief laat nadenken. Vermeeren, hoofddocent lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft, over de neerstorten van de UFO bij Roswell. Althans, volgens vele getuigen, deze dag in 1947. In de ronde van Frankrijk. Misschien dat Zazie dat ook kan gebruiken. Want als je daar de tekst luistert, is het net alsof ze dan al zelf een paar bergetappes achter de rug hebben. Tour de France was het nummer. 7 minuten voor tien, bijna, dames en heren. U luistert naar Radio 1 en naar de Cairo. Egypte heeft een turbulent weekend achter de rug, dat weet u. Aanhangers en tegenstanders van de moslimbroederschap roeren zich met veel geweld. En ook nog steeds op het Tagierplein in Cairo. En daar worden ook nog regelmatig uh, vrouwen aangerand en zelfs verkracht. En nu zijn er speciale actiegroepen die proberen deze vrouwen te beschermen. En laat nou een Nederlander een Nederlandse journalist, Dirk van Roy als vrijwilliger zich hebben aangesloten bij uh, zo'n Brigade, Goedemorgen. Goedemorgen. Wat doen jullie daar precies? Ja, precies. Um, wat wij precies doen? Nou ja, de, de, de, de, de, het, is een, het is een initiatief om uh, eigenlijk voor te zorgen... dat vrouwen uh, zich veilig voelen op het plein. Om het heel kort te zeggen. Uh, verschillende, verschillende vrijwilligers die, uh, die op een plein zijn opgesteld. Het is een vrij grote operatie om ervoor te zorgen dat wanneer er iets gebeurt, dat ze in kunnen geraken. Ja, dat, dat klinkt uh, makkelijker dan het in de praktijk is, lijkt me zo. Want uh, als ik uh, de deskundigen hoor en ook af en toe beelden zie, dan zie je dat vrouwen worden omsingeld door soms wel 200 mannen. En dat je er gewoon niet bij kan komen en dat er ook uh, fors geweld wordt gebruikt uh, uh, met steekwapens en de hele klerenbende erbij. Ja, dat klopt. Nou ja, precies wat je zegt. Uh, vandaar, daar, daarom dat ik ook zeg dat het een hele operatie is. Het zijn, uh, als, we, als we de straat op gaan, uh, zoals gisteravond bijvoorbeeld, dan, dan zijn we met, met ongeveer 150 mensen. Uh, daarvan zijn er drie A4-groepen op het plein en die groepen, daar zitten ongeveer 20 à 30 mensen in. Uh, dan zijn er vervolgens zijn er, uh, een, een tiental mensen die, die, hoog, uh, die in de gebouwen staan. die eigenlijk neerkijken op, op, op de mensen op het plein. om, om, om de boel in de gaten te houden. Dus als er iets gebeurt, dat zij dat kunnen aanwijzen. Um, en dan is er een, een controlekamer waar, uh, waar, waar de boel georganiseerd wordt. Dus de, daar komen de belletjes binnen. Er worden ook allemaal telefoonnummers uitgedeeld. Want als er iets gebeurt, krijg je telefoonnummer bellen. Uh, dus de mensen bellen naar die controlekamer. Dan krijgen, krijgen de mensen op het plein krijgen een, uh, een seinetje. En dan proberen we ja, met. met, met, met 30 mensen uh, te interveneren, dus dan moeten we zo'n groep binnen gaan om te zorgen dat het, uh, dat het ophoudt, op ja. zijn op minst. En dat doen jullie alleen maar met T-shirts aan en zonder wapens? Nou ja, uh, omdat, omdat inderdaad uh, veel van de belagers uh, bewapend zijn, uh, is het ook zo dat, dat, dat uh, deze, deze, deze groepen zelfverdedigingswapens bij zich hebben. Ah. Uh, ik, ik zelf niet, want ik vind het als buitenlander toch een beetje ongemakkelijk om, om met, een, met een stok of een. Uh, nou ja, zoiets rond te gaan lopen. Dus uh, om zichzelf te verdedigen, lopen, lopen, lopen leden van vrijwilligers in, in dit soort uh, groepen ook rond met uh, stokken. Um, nou ja. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, bijvoorbeeld ook uh, vuurwerk om de mensen op afstand te houden. Daar gaat het ja. over. Helpt uh. het? Uh, met name denk ik dat het. dat het. Uh, dat het uh, ja, het goede erin is, is dat het, het begrip uh, seksuele aanranding ja, en seksueel, seksueel geweld, dat we plaatsen op het plein, dat, dat, die, dat bewustzijn dat groeit. Um, dus ik merk heel erg, er is heel erg verschil in de eerste paar keer dat ik meede en de laatste keer, paar keer dat ik meede, dat, dat de mensen op het plein er zelf ook mee bezig zijn. Dat, dat er veel sneller naar ons toe komen om, om te zeggen dat het, wanneer er iets gebeurt. Ja. Um, dus ik ben, ik ben vrij positief over het resultaat dat, dat we bereikt hebben tot zover. Um, ja. In de hoofden van de mensen zou je kunnen zeggen, wat, voorheen was het niet echt een, een, een, een, een issue. Mensen waren er niet mee bezig. Heel vaak werd het ontkend dat het ja. gebeurde. Ja. Uh, dus, en hier is het dus da, bekend. Ja. En is het nou zo, want het wordt namelijk ja. ook wel gesuggereerd van uh, deze en uh, gene kanten, dat het uh, bewust georganiseerd seksueel gedrag is tegen vrouwen. Met name uit de hoek van de moslimbroederschap. Klopt dat? Kijk, uit maar van de de er, er, er valt heel veel voor te zeggen dat het, dat, het, dat het gedeeltelijk op zijn minst georganiseerd is. Want het, het, het, maar het gebeurde dus niet alleen maar onder de Mosserbroederschap, daar moeten we wel bij gezegd worden. Ja. Het gebeurde ook onder Mubarak, het gebeurde ook onder, de, onder het leger, um, na het aftreden van Mubarak. En uh, ja, het lijkt erop dat, sommige, dat, het, dat het gedeeltelijk georganiseerd is. Er zijn ook bewijzen voor, er zijn journalisten uh, die mensen hebben gevonden... die hebben toegegeven dat zij betaald hebben gekregen om dergelijk het gedrag te doen. Ja. Uh, maar anderzijds denk ik ook dat, dat, dat er een maatschappelijk, uh, maatschappelijk pro probleem aan, aan de grond was Nou, Juist. Ja, het is uh, in ieder geval bedoeld ja, om wanorde ja, uh, uh, uh, te creëren. Ik moet het hierbij laten vanwege de tijd en nog altijd is er daar geen premier. Dankjewel Dirk van Roy vanuit Cairo. Zometeen verder, dames en heren. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO.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 Praat erover. Of bel voor hulp en advies 0900-126-2626. Vijf cent per minuut. Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Jumbo heeft een laagste prijsgarantie op aanmerken. Dat wist u natuurlijk al. Ja, dat is al jaren. Maar dat Jumbo ook voor alle groenten en fruit de laagste prijs garandeert... weten veel mensen nog niet. Dus let op, ook voor de aardbeien. Dat is goedkoop. De komkommers en meloenen scheelt echt veel. En de bloemkool betaalt u gegarandeerd de laagste prijs. Vindt u het elders in de buurt toch goedkoper en is het geen aanbieding? Dan passen wij de prijs aan en krijgt u het product gratis. Kijk voor de spelregels op JumboSupermarkten.nl Hallo Jumbo! Hallo Jumbo.